van Kam met het Zijdenwijs Journaal. Er zijn veel klachten van reizigers over de verplichte vervanging van de OV-chipkaart elke vijf jaar. Voor mensen zonder NS-abonnement kost dat 7,50 euro en veel mensen vinden dat te duur, meldt de ombudsman voor beter openbaar vervoer. Volgens fabrikant Translink is de vervanging nodig omdat de kaart te slijten. Daarnaast moet ook de beveiliging op de chip steeds worden vernieuwd. De ombudsman wil dat de vervangingskosten in de vervoerstarieven worden verwerkt. Dat zou veel papierwerk en ergernis schelen. Turkije is bereid luchtsteun te geven aan gematigde rebellen die in Syrië op de grond tegen IS vechten. Dat heeft premier Davutoglu gezegd, meldt de Turkse kant Horeed. Hij is niet van plan zelf grondtroepen te sturen. Turkije begon vrijdag met luchtaanvallen op stellingen van IS in Syrië. Een dag later voerden Turkse vliegtuigen ook bombardementen uit op de Koerdische PKK in Noord-Irak. Vannacht zouden opnieuw PKK-stellingen zijn aangevallen. Op knooppunt Amstel op de A10 bij Amsterdam is een vrachtwagen van een taluut afgeschoten na een botsing met een personenauto. De vrachtwagen viel zo'n 10 meter naar beneden en kwam ondersteboven op de grond terecht. De bestuurders van beide voertuigen raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Bij een schietpartij tussen gasten op een bruiloft in Afghanistan zijn 21 mensen omgekomen. Zeker tien bruiloftsgasten raakten gewond. Volgens de gouverneur van de provincie Baglan, waar de schietpartij plaatsvond, werd er op het feest een gast vermoord en daarna ontstond er een massale schietpartij. Op het feest waren zo'n 400 mensen aanwezig. Fiat Chrysler moet in de VS een half miljoen autobezitters aanbieden hun auto terug te verkopen aan de dealer. Het gaat vooral om eigenaren van RAM pick-up trucks. De pickups hebben problemen met de besturing waardoor de chauffeur de controle over het stuur kan verliezen. Autobezitters kunnen ook kiezen voor gratis reparatie. De straf is opgelegd door het Amerikaanse overheidsbureau voor de verkeersveiligheid. Het is de grootste terugkoopactie tot nu toe in de VS. Het weer, buien in het noorden ook met onweer, vrij veel wind en het wordt ongeveer 19 graden. Ook morgen buien, veel wind en een graad of 17. Dit was het DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sehoka van de ANWB. De botak op de A15 richting Rotterdam is dicht door een te hoge vrachtwagen. Er staat inmiddels een file met een lengte van 3 kilometer. Tot zover de verkeers. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Ja, nee, yeah. ik kan je zo lekker meedoen met deze single Je hoorde de Simple Minds en Don't You Forget About Me En daarmee is het tien over drie geworden Welkom terug bij Zalvert op zaterdag Albert-Jan en ik zijn er nog tot aan vijf uur vanmiddag Vanuit de studio aan de Tolweg 10A En de bomen zijn nog niet omgewaaid Albert-Jan we nee, zijn ze aardig onderweg, hè? Dus het uh, nou, blijft, uh, blijft triggie buiten hoor. Ja, ja, blijft uh, takken weer. Ja. om ik zo wat te zeggen. Dat klopt. <laughs> zo is het. Het tweede uur, wat gaan we daarin allemaal doen? U krijgt uiteraard de, uh, gedurende het tweede uur van ons de uitslag van de kwalificatie. En dan hebben we het over de Formule 1. De kwalificatierace van uh, in Hongarije. op de hungaro ring. En uh, zoals we al eerder melden in het eerste uur... Uh, was uh, uh, Max Verstappen door naar de derde kwalificatie. Dus hij geboorde bij de laatste tien. En waar die op geëindigd is, dat hoort u later in deze uitzending. Uh, wat gaan we doen? Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Wellicht dat een aantal evenementen onder voorbehoud zijn. Maar goed, nogmaals, om half vier de evenementenagenda. Om kwart over drie gaan we schakelen met Henny Rukert. Want dat waren we bijna vergeten. Er wordt natuurlijk ook nog gefietst in de ronde van Frankrijk. Vandaag de prachtige etappe naar de Alp Dues. En uh, Henny Rukert gaat ons, neemt ons mee naar wat er allemaal afgelopen weken is gebeurd in. De Tour de France en wat er wellicht nog staat te gebeuren... op deze laatste spannende etappe. Want morgen zal het wel een fietstochtje naar de Champs-Élysées worden. Daarover uitgebreid meer rond de klok van kwart over drie. Kwart voor vier gaan we schakelen met onze collega Willem Bruist. Want Willem Bruist, een en al bruisende jongen... heeft weer een aantal evenementen, activiteiten voor CFM georganiseerd. En dan gaan we eens even, waaronder de nacht van de zinderende zomer... later deze, deze maand nog... En uh, een live optreden uh, tijdens... Uh, uh, ja, uh, op, dan is hij de gast van strandtent nummer 12... Op 1 augustus gaat Willem daar ook draaien. Daarover allemaal rond de klok van kwart voor vier meer. Dus genoeg reden om ook... Het, en mochten er ontwikkelingen zijn uh, wat betreft het weer. Ik heb toevallig gehoord dat er nu een vliegtuig is uitgeweken naar Brussel... op Schiphol, omdat er maar één, die op maar één baan beschikbaar is. Mochten er nog ontwikkelingen zijn... houden we u natuurlijk uiteraard op de hoogte. Dus genoeg reden om ook het komende uur te blijven luisteren... naar uw lokale zender ZFM. Inderdaad, gewoon lekker binnen blijven zitten... en luisteren naar de radio. Want we hebben nog heel veel lekkere muziek... Uh,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 Het was een lekkere dansbare plaats van dit moment. Je Felix en Ain't Nobody. Ja, heb je een uh, ingekomen bericht, uh, Albert jan Ja, er rijden uh, op dit moment helemaal geen trams meer in Amsterdam... omdat er door de harde wind, uh, zoals gezegd... bomen op de bovenleidingen kunnen vallen. En van en naar Amsterdam Centraal rijden geen treinen... Dus hou de, de app van de NS even in de gaten. Zometeen de Tour de France met uh, onze collega Henry Ruckert. Maar eerst nog even één plaatje. leven het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En dat is deze van de SOS-band en de the Finest. The In ging gingen we even back to dietis. Met de Sound of Success Band, ofwel de SOS Band, de finest. Ja, zo fijn is het allemaal niet met het uh, weer van uh, dit moment. Want ja, we hebben vanmiddag uh, vanaf half 1 een, een uh, flinke storm in Sanfoort en de regio. En aan de telefoon hebben we collega Henny Rukert. Goedemiddag Henny. Ah, jo, hallo. Hey, ja, ja, jij bent uh, ook niet ongeschonden uit het uh, weer gekomen, hè, Geloof ik. In ieder nou, geval ik, niet, uh, Martin. Ik, ik wel hoor. Jij wel ja, hè? Maar... Ik, ik wel. Ik, ik, maar ik moest vanmorgen naar Heilen en naar Bennebroek. Ja. En toen moest ik natuurlijk terug hier, want ik had die afspraak met jullie om naar de studio te komen. Nou, dat is niet gelukt. Ik ben inmiddels wel in mijn huis, maar wat heb ik onderweg gezien, dat hou je niet voor mogelijk. Ik was op de Zandvoortselaan, daar lagen bomen over de weg. De brandweer was er weliswaar mee, mee bezig, maar er stond het file zeg maar tot uh, ja, halverwege. Dus daar zijn we omgekeerd en toen zijn we via de zeeweg. Uh, Teruggegaan. Maar wat daar omgewaaid is, is ook niet normaal. Maar uiteindelijk konden we dus op de boulevard komen. En als je weet hoe hoog en hoe wild de zee is. dat de strandtenten met hun tenen in het water staan. Ja. echt onvoorstelbaar. Toen moest ik naar mijn huis en daar uh, stond de brandweer. Daar was de hele straat afgezet. En daar hing een boom half over mijn huis heen. En ik mocht niet naar mijn huis. Ik zei, ja, maar ik moet naar mijn huis. Ik moet radio doen. Ja, ja, ja, dat is wel belangrijk. Nou, de ene, ene brandweerman zei, nou, kom maar, kom maar, kom maar, loop maar om door, loop maar door. Dus, en de andere die werd helemaal zenuwachtig. Die begon me uit te schelden. Maar ja, goed, dat ben ik aan gewend. Toen kwam ik in mijn huis en toen zag ik de achterkant. En daar hangt een boom half uit elkaar. Er kwam een hele grote tak op de kast van mijn buurman. En de andere bomen staan ook opbreken. Maar het is een enorme puinhoop. Het is werkelijk gigantisch wat het weer toeslaat. En hey, die puinhoop, die is eigenlijk ook op de berg. Kijk, Ber ja, maar, maar, maar, maar. <laughs> daar, zijn, daar zijn we, de Tour de France. Ja, hoi. Ja, het, het is een ongelofelijke etappe weer. Ik heb het al eerder gezegd, dit is de mooiste tour sinds 1980. Maar het wordt iedere dag waargemaakt en ook op de voorlaatste dag. Want wat hebben we weer een dingen gezien? In de beklimming van de Croix de van de van de, Croix -de van de oorcategorie. categorie als vervanger van de Galillier, hè, Want daar was een tunnel ingestort, dus die is uit het parcours gehaald. Nou, het is gelijk vanaf het begin een kopgroep van vier man. S, Pak, Denver, Dauskas. En uh, Edet, de, de winnaar van het klimklassement in de Ronde van Spanje vorig jaar. Die hebben een hele grote voorsprong opgebouwd. Maar uiteindelijk gingen de mannen weer rijden. En toen werd het kleiner en kleiner en kleiner. En uh, toen gingen ze dus de kol op. De laatste vijf kilometer. En wat gebeurde er? Ja hoor. Vijf kilometer voor uh, de kol kwam uh, uh, Valverde in de aanval. Die uh, werd daartoe geleid door zijn ploeggenoot Anacona. En toen, uh, we, toen zat het hele achter, erachter in elkaar. Het was gigantisch moeilijk. Ondertussen kwam GNS, die kwam als eerste boven. Navarro Kauskas had 40 seconden achterstand. En Valverde was derde op 3-8. Maar toen sprong ook Quintana. En die werd geholpen door zijn landgenoot Serpa. Niet uit zijn ploeg, maar wel een Columbiaan. En toen gingen die mannen gingen echt in de aanval op Froem. En Vroem verloor zijn manschappen die bij hem reden. Want die konden het gewoon allemaal niet volgen. Dus het was geweldig spannend. Van Verde en Quintana kwamen samen. Uh, en toen moest Van Verde laten gaan. Zo goed reed hij Quintana. En toen moest Pot uh, die moest er af. En toen zat opeens de gele trui dragen. Froem die zat helemaal in zijn eentje. En die is toen rijden, kreeg Nibali mee en die hebben dus uh, eigenlijk het groepje ingehaald en dus gingen er vier man naar beneden in die afdaling van die gigantische uh, de d'Azur, uh, de de, de Fer. Het was enorm, het is enorm spannend en nu is het zo dat nog steeds die GNS, die oorspronkelijk de kopgroep in die kopgroep van vier zat, die ligt op kop en daar ongeveer twee minuten achter zitten de grote mannen en die zijn allemaal op weg naar de Albuest voor de laatste grote beklimming. En dat dan na een geweldige etappe gisteren... waarin Kruiswijk, hij stelt van die enorme val in de eerste week... gigantisch veel goed werk gedaan heeft voor Robert Geesink. Onmerkelijk was dat Vroom's ploeg helemaal uit elkaar zakte. En dat de nummer vier uit het algemeen klassement, uit die Vroemsploeg... Die, die, die zakte er helemaal door. En die staat nu 15e op 27 minuten. Heeft hij dan een rustdag gehad gisteren? Dat is de grote vraag. Hebben ze dat bewust gedaan? Hem uit die vierde plek van het klassement laten zakken? Om vandaag Froem te kunnen helpen. Het lijkt er wel op. Nou, Port, die staat ook op een gigantische achterstand, maar die was er vandaag ook weer bij. En ook weer Poels. Maar Poels heeft gisteren tot op het allerlaatste moment de rol gespeeld voor Froem als helper. En pas vijf kilometer voor de meter kon hij niet meer. Ongelooflijk goed wat die Poels gedaan heeft. En Geesink en Mollema hebben daarvan geprofiteerd. Quintana is gisteren ook weer in de aanval geweest. Valverde en Contador die stonden stil. Geesink, heel sterk gisteren, leidde dat uh, pelotonnetje van volgers. En Nibali, de haai van Messina, won de etappe voor Quintana op 44 seconden en Froem op 1,14. En ook uh, Valverde, Molina, Geesink en Contador die kwamen als zesde boven op 2,26. Toen begon dus die, die enorme etappe van vandaag. Maar ja, het leuke is natuurlijk nou dat aan het begin van de etappe een aantal dingen speelden. Uh, Vroem, die leidt nog. 2,38 voor Quintana en 5,25 op Valverde. Nibali is 4 op 6,44, komt er door 5 op 7,56. En Gezing, de zesde op 8 minuut 55. En dat na 3000 kilometer. gaat dat maar eens delen, dan hou je eigenlijk helemaal niets over per dag. De reden gisteren vier Nederlanders op kop in die jat e en Want Clement was daar ook nog bij. En vandaag ja, zijn we natuurlijk ook benieuwd wat de Nederlanders doen. Maar tot nu toe doen ze het allemaal goed. Vandaag dus de Albu West. De grote vraag is natuurlijk... hoe lang gaat het duren voordat iemand een renner van zijn fiets trekt? En gaat het vandaag, laten we het niet hopen, gebeuren... dat bijvoorbeeld idioten vroem van de fiets aftrekken? Want er gebeurt van alles, hè? Iemand heeft urine over zich heen gehad. Die is gisteren bespuugd. Dat kan allemaal natuurlijk niet, maar het gebeurt nog steeds. De bolletui heeft nog steeds vijf kanshebbers. weg ging vanmorgen weg als leider met 90 punten. Vroem was tweede met 87. Maar virtueel rijdt Vroem nu alweer in de bollentrui ook nog. Geesink is deze toer een openbaring. Zijn trainer, Louis Delahaye, wist dit voor de toer al. Want die Geesink, die, die, die rijdt 409 watt weg in de klim van 40 minuten. En dat is genoeg om een plasmatelevisie of een koelkast aan te drijven. En toen hij remareerde, reed hij 45 seconden lang 560 watt. En dat is genoeg om een droogtrommel te laten draaien. Het klimvermogen van de renners is inderdaad het aller, aller, allerbelangrijkste, hè? Hoe zwaarder, hoe meer vermogen nodig is. Geef het voorbeeld. Gezing die doet 5,8 watt per kilogram. Vroom 6,1. Ten Dam 5,5. Contador 5,7. Tintana 5,9. En Nibali 5,5. Vroom weegt 4 kilometer minder dan Gezing. En reed in de klim naar de Pierre Saint-Martin 414 watt. Vijf meer dus dan Gezing. Maar Vroom won er wel anderhalve minuut mee. Een paar watt is een wereld van verschil. Onvoorstelbaar. Klassement, zonder waaiers, valpartijen en ploegen, dat is ook belangrijk. Weet je wie er dan eerste staat, als we al die dingen niet meetellen? Serge Pauwels uit die Zuid-Afrikaanse ploeg. De Belg, die vandaag trouwens het doorzat, zou in de eerste week drie minuten voorstaan op nummer twee Chris Froome, die nu dus dertiende zou staan. De rest blijft hetzelfde. Dus Froome, Quintana uh, uh, uh, uh, uh, en Nibali. Gezing is zeven Mollema elfte. Maar... In 12 van de 17e etappes, etappes was er een renner uit de ploeg van Michel Cornelissen, dus die Zuid-Afrikaanse ploeg, in de top 10. Alleen Tinkoff deed hetzelfde in deze Tour. En in die Zuid-Afrikaanse ploeg won Cummins, dus een uh, etappe. Teklaharmanov had de bollentrui, een geweldig debuut van die ploeg. En Cornelissen, die drie dagen zou uh, blijven, is de hele Tour gebleven En hij is natuurlijk het grote brein in deze, in deze ploeg. Terug naar de Alduwees. Acht Nederlandse zegers. Zoetemelk in 76 en 79. Kuiper 77 78. Winnen 81. Rooks 88. En Teunissen 89. Vandaag, ik denk niet dat er een Nederlander zal kunnen winnen. Want die andere mannen zijn acht. echt, echt, echt allemaal te, te, te goed en te snel. Wel dus even de grootste man uit deze toer noemen nog een keertje. Sagan, vijf keer tweede in deze toer Acht keer een, een plaats in de top 5. De laatste zegen van hem is uit Albi. Hij heeft dus niet kunnen winnen, maar hij is wel 22 keer in de top 5 geëindigd. Dat zegt wel wat natuurlijk. Dan ook nog ander belangrijk nieuws. Lance Armstrong was de laatste drie weken in Frankrijk. En daar is geweldig veel over te doen geweest. Want hij is hier om voor... Uh leukemie geld op te halen. Hè? Om daar de strijd tegen leukemie aan te gaan. Maar uh, uh, Armstrong is niet welkom geweest in de Ronde van Frankrijk. En dat is de hypocrisie van de Franse ten top. 40 jaar geleden won hij de, uh, de Ronde van Frankrijk. En die zat, zei hij na die Tour de France, vol met doping. Hij heeft dus Henny Kuiper toen van het geel afgehouden. Nou, Deze TVN werd gisteren gehuldigd omdat hij 40 jaar geleden de Tour de France won. Het blijft dus een chauvinistisch gebeuren bij de Fransen. Die hypocrisie uh, wint. Maar laten we hopen dat vandaag de renners winnen. Ze zijn op weg naar de Alduès. De Tour is absoluut nog niet be beslist. Maar het was wel een hele, hele mooie Tour. En wilt u misschien nog weten wat de mensen nou eigenlijk verdienen deze Ronde van Frankrijk? Een rit 7, 8000 euro. De gele trui, 450.000 euro. Een groene trui, 25.000 voor de eindoverwinnaar. En de bolletjestrui waar vandaag dus zo voor gevochten wordt... 25.000 voor de eindoverwinnaar. Dat zijn bedragen als je die vergelijkt met het voetbal... waar een transfer tegenwoordig 100 miljoen is... voor een eenvoudige voetballer als die Duitse Müller. Dan vraag je je af wat het verschil is. Want deze sport, hierin wordt gewerkt... en dan zijn voetballers toch eigenlijk maar verwende keeltjes. Nou... Ik ben benieuwd wie er gaat winnen. Er verandert op het moment weer van alles. Er moeten nog 30 kilometer gereden worden. De laatste kilometers zijn allemaal stijf omhoog naar de alp -West. En laten we hopen dat we net zo'n mooie finale zien als die van gisteren. Ja, wat een fijn verslag, Genie. Je had die twee jongens in de studio zitten, die waren één en al oor, hoor. Okay, Geweldig. Dat mooi. We Wat? hebben maar twee, maar we hebben veel meer luisteraars. Ja, nee, we okay, in de studio. In de studio twee. Maar geweldig, <laughs> zoals, jij, uh, zoals jij de tour verslaat. Zelfs met een duidelijke kritische nood richting organisatie. Uh, ja, dat, uh, dat, uh, is de vrij, dat is de vrijheid van de journalistiek. En uh, dat is ook uh, mooi dat je dat aangegeven hebt. Want, ja. Uh, tijden veranderen en uh, de, de een mag dan weer wel en de ander mag dan weer niet gehuldigd worden. Penny. Ja, uh, en, uh, André Jansen heeft trouwens een, uh, een site geopend en daar wordt ongelooflijk op gereageerd. Van, geef uh, geef aan, uh, aan deze man zijn zeven overwinningen terug. Want als je alle overwinningen moet afpakken van mensen die doping hebben gehad, dan heb je helemaal geen winnaars meer in de ronde. Nee. Dus dat, uh, du duidelijk verhaal. Ja, GNS redden kop. Vier minuten bijna voor op het peloton nog 29,5 kilometer te rijden. Het is prachtig weer in Frankrijk. En hier is de boom achter mijn huis nog steeds overeind. Nou, Henny, hartelijk dank voor deze, uh, ja, ja van dit uh, betoog, kan ik wel zeggen. Sterkte met, uh, met uh, ja, de, de, de stormschade. En ik hoop je in goede gezondheid volgende week vrijdag tussen 10 en twaalf op de radio te horen. Hopen we heel graag. Dankjewel, Albert Jan. Dankjewel, yes. wel, Hennie. Hoi, hoi. Hoi, alles. ja, bedankt. Hoi. En nog even over die storm. Ja, we horen uh, net dat de kerkstraat ook afgesloten is. Dus ook daar stormschade.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 used to have Band play on now, we're crying, crying. So let the velvet roll down, down. No heroes, still want to blame. While we'll zero this building stage, and the thrill, the thrill is gone. Our debut was a masterpiece, our lines we read so perfectly. But the show, it came go on. used to have. The Disco Scene. hoe vinden in de jaren 80 zitten. Maar het is gewoon een nieuwe single. Je Now Rodgers en Chic. En I'll be there. Ja, het gaat uh, flink een keer hier in Stalfoort. We hebben het uh, gehoord van Lex van Oren. Vanaf half 1 was uh, de storm echt uh, losgebarsten. En uh, momenteel hebben de bomen het uh, onder meer ook nog steeds heel erg zwaar. Ook bij de studio van uh, CFM. En het verkeer, dat uh, heeft ook heel veel hinder van de wind van dit moment. CFM. Verkeersupdate. Ja, wat, we krijgen een melding van Rijkswaterstaat. Advies Rijkswaterstaat, luid en duidelijk, ga niet de weg op. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten in het hele land... niet de weg op te gaan. Vanwege de storm is het te gevaarlijk om te gaan rijden. Meerdere snelwegen zijn afgesloten... en op veel wegen liggen bomen en takken op de weg. We verwachten dat de storm zich nog verder verspreidt over het land. Momenteel zijn de A4, de A44, de A12 en de A9 afgesloten. De A27 gaat mogelijk later nog dicht omdat er veel takken op de snelweg liggen. Op de A2 is er een dak van een vrachtwagen gerukt. Op de lokale wegen, zoals gezegd, liggen overal takken op de weg. Het advies tot, en tot nader orde dat de snelwegen weer begaanbaar zijn. Eh, blijf thuis, ga niet de weg op. Advies Rijkswaterstaat. Oké, okay, tot zover deze extra verkeersinformatie. En er zitten de mensen te wachten op de evenementenagenda. Nou, gaan er heel veel evenementen natuurlijk niet door vanwege het slechte weer van vandaag. Maar de evenementagenda die gaat er gewoon aankomen. Wanneer precies, dat weten we nog niet. Maar dat hoor je vanzelf als je blijft luisteren naar CFM. Ja, Zometeen gaan we breuzen, hè? Ja, we gaan even breuzen. Even breuzen. Met uh, Willem Bruist, uh, onze collega. Hij organiseert heel veel activiteiten op de radio. Alles daarover hoor je ze dadelijk bij CFM. Maar eerst is de slechts onder meer. gewoon overgaat hoor. Radio Passeraad met Hans, hallo. Ja Hans, je bent live op de radio Hans. Goedemiddag. Goedemiddag. <laughs> Dag Willem. Met... Hey Willem. Ja. Goedemiddag Rob. Goedemiddag. Goedemiddag. Jan. Hoi. Hoe is het bij jou thuis met de storm Willem? Nou, ik uh, waai bijna uit mijn hemdje eigenlijk. Oh, jee. Maar hoe zit het bij jou uit, uh, in en rondom jouw huis? Nou, het valt uh, in principe mee. Uh, er vliegen wel wat takken. Uh, uh, gewoon, ja, zoals in half Nederland, denk ik. De takken vliegen over de weg hier. En, uh, maar ik heb op zich uh, nog geen schade. Dat is mooi. En uh, ik zie dat mijn, uh, mijn buren die hebben gisteren planten gepoot hebben. Dat zijn waarschijnlijk scharrelplanten, want ze liggen door de hele tuin. <lacht> <lacht> ja. ja, het is al verbruikt, hoor. Maar ja, het is wat, hè. Dit weer. Het, is, uh, het is een puinhoop op het moment. En uh, er komt visite deze kant vanuit Brabant. En uh, die is al meer dan twee uur onderweg. En die zegt kort voor Zandvoort. En die is, uh, die is weer teruggestuurd. Ja, klopt. Want die, zijn, die wegen naar Zandvoort zijn afgesloten. Het is, uh, ja, ja... Weet je, wij, wij in Zandvoort, wij zijn, dit soort, wij, zijn, wij zijn het weer gewoon gewend. En, en, en de rest van Nederland, die helemaal in paniek. Ja. En trouwens net als die nou op de kop ligt. Nou. <lacht> uh, Goed. Maar daarvoor belden ja. we je niet. Ja, daarvoor je mij niet natuurlijk. Je belt me niet voor het weer, want ik ben dus wat er niet in mijn vassierweb. Want je gaat uh, 30 en 31 juli weer bruisen, een hele nacht door. Ja, correct. Dat is uh, precies de volgende week nieuws, zegt ja, ik, is dus aankomende donderdag. Donderdag, uh, nacht om 12 uur, twee minuten over twaalf eigenlijk. Hè, na het nieuws begin ik. En uh, Dan ga ik weer door tot zeven uur morgens. En uh, wat is het motto uh, deze, voor deze nachtuitzending, uh, Willem? Nou, ik durf het eigenlijk niet te zeggen... maar het is de nacht van de zinderende zomer. De zinderende zomer. Nou, die gaat er wel aankomen, hoor, weer. Dus, uh... Ja, nou, ik, ik heb net even op mijn barometer gekeken En uh, nou, dat, dat ding dat geeft uh, warm weer aan. Dus ik hoop, ik hoop dat het allemaal lukt. Hè, want uh, we hebben toch wel een druk programma volgende week. Ja, want uh, Lex, uh, onze weerman, die voorspelde al... dat het tegen het einde van de komende week weer uh, mooi weer wordt. Dus dan ben je weer uh, up-to-date met je nacht van de zinderende zomer. Ja, eigenlijk, eigenlijk kunnen we beter gewoon zeggen van, van, de nacht van de afsluiting van de zomer. Want ik, ik twijfel zo of dat er na nog eens een keertje goed komt. We gaan er richting de herfst. Hè. We gaan richting september natuurlijk. Ja, maar wat kunnen je luisteraars verwachten in de nacht van 30 op 31 juli? Alles wat de zomer in je hart brengt. Oké. Okay. Dat, is, dat, is, dat is een beetje al samengevat in één zin. Je hoort dus... Uh, muziek uit het, uh, uit het verre Spanje, uh, Italië, maar ook uit Cuba en, en de, de Latino-landen, zeg maar. Uh, het was salsa, merengue. Uh, dus als je je groeten voelt en je denkt van, god, ik kan niet slapen die nacht. Kom lekker naar de studio, <laughs> rug dan maar op en we gaan met z'n allen de salsa doen. Ja, we hebben ruimte genoeg hier, dus uh, dat komt helemaal goed. <laughs> ja, toch? Is dat wat weggewaaid bij jullie? Nou, er staan een paar bomen, die staan, staan niet krom. dat wil je niet weten. Nee. Oh, echt waar? Maar gelukkig ja. uh, redelijke afstand van de studio af, dus... oké, okay, nou ja, goed, het, uh, dat is in ieder geval wel positief, maar... Maar ja, maar zo gaat de nacht er een, een beetje uitzien eigenlijk. En, uh, en na de nacht komen er nog meer. Uh, ...nog meer nachten en uh, ja, daar kan ik nu wel wat over gaan vertellen... ...maar ik hou dat liever als slag om de arm, want dan is de verrassing een beetje weg, hè? Nee, dat is helemaal goed, want je kan je verheugen in een grote schare... Uh, uh, ...ja, vaste luisteraars, hè, tijdens je nachten. Ja, uh, en het worden steeds meer, Albert-Jan. Dus, ja, ik sinds kort heb je ook urk? Ik heb ook urk erbij. Je, je hebt ook is, urk erbij, hè? He? He? Het is niet te geloven, ja, werkelijk. En, ik kan je vertellen, er wordt geluisterd in traditionele klederdracht. <laughs> Oké, okay, maar, uh, ja. maar, maar in ieder geval, uh, het geeft aan dat, uh, dat uh, ja muziek uh, tijdens de nachtelijke uren... Uh, ja, dat er genoeg uh, mensen zijn die zich daartoe aangetrokken voelen en ja. s'nachts luisteren. S ja, kijk, en, en, en, het is natuurlijk zo dat mondelingen reclame doen een hele hoop... en uh, dan kom je er eigenlijk eens achter hoeveel bedrijven s'nachts al werken, zeg maar... Ja, dat klopt. En, uh, en er, zijn, uh, er zijn wat van die inventieve jongetjes... die uh, nemen hun laptop mee naar werk... en uh, die sluiten hem aan op de PA-installatie... Van, uh, van de bedrijfshallen waar ze werken. En zie je hem schalt door... ja, echt door de, door de fabriekshallen heen, zeg maar. Kijk, helemaal goed. Hé, hey, Willem, ja, en dan zeggen ze ook wel eens... Uh, van uh, s'nachts een man overdag ook een man. Ja. Okay. Dus uh, dan gaat het gebeuren, hè, volgende week zaterdag. Uh, volgende week zaterdag. Wat is er volgende week zaterdag? Nummer 12. Jazeker, nummer 12. En dat is niet Mambo nummer 12. Nee, nee, nee, nee. Wat is het dan? Het, het, nou ja, Mambo, mambo nummer 12 dat is een dans. Hè? Dat is een, een, een bruggetje slaan van mijn zomerse nacht, nacht naar, naar de, de zaterdag. Ja, dat klopt inderdaad, maar dan heb je een hele andere soort muziek. Dan ga ik namelijk de Soul Show doen bij uh, paviljoen nummer 12. En dat is uh, Beach Club aan Zee. En uh, daar sta ik dus uh, live te draaien. En uh, als het allemaal lukt, dan uh, misschien dat het op de radio. Krijgen. We zijn aan onze uiterste best aan het doen om dat uh, te realiseren. Uh, lukt het niet, dan wordt het gewoon... Dan moeten de mensen het gewoon uh, doen met het aanzien van mij. Dus dat ze mij zien uh, dus zien staan met een malle potje. <lacht> dat kan ik aan de social gewoon staan te doen. Ja, dan begin je midd middags al om vier uur, hè? Ja, vier uur tot... Uh, nou ja, we zullen zeggen tot 11 uur, 12 uur, je moet natuurlijk rekening houden... met de omwonenden van, uh, van ja. het uur. Die mensen die moeten er geen last van hebben natuurlijk. Maar... Ik probeer het te brengen met uh, gepaste eerbied en zuiverheid. En als het even kan, accentloos. Maar... <laughs> accentloos. Dat lukt niet. Dat weet ik nou al. Nee, nee. Maar het gaat om de muziek. Hè. Het gaat niet om mij. Het gaat om de muziek. Okay. En, en dan krijgen ze eigenlijk een beetje het, het recept uh, opgediend op een bordje... wat ik dus uh, in de nacht van de sol ook gedaan heb. Zeg maar. Dus de Motown en, en, en de, de, de fijne sol. Een beetje remixen tussendoor. Ja. Gaat allemaal goed komen. Ja. Lekker een avondje uit op het strand. Hopelijk met het mooi weer bij stand-end nummer 12. Op 1 augustus vanaf 4 uur tot een uur of 11, 12. Een Willem live. Maar ik dacht dat je bewust bij de radio's te gaan... dan, dan blijf je uit beeld. Ja, dat was het. En uh, ik, heb, uh, ik heb al contact, contact gezocht met uh, bureau Anoniem. Hè? Ja? Maar dan kom ik ook niet, ook niet meer binnen... want ze zeggen, ja, maar we kennen jou. Ja, nou, ja... <laughs> Ah, ik mag jullie volgende week uh, zaterdag nog wel even. Ja, nee, we hebben tot vijf uur uitzending. En dan komen we even een, uh, een drankje bij je halen en kijken ja, of, een, uh, of het een, allemaal goed gaat. Met melk en suiker, zeg maar. Ja, zo ongeveer. <laughs> maar goed, allereerst 30-31 juli, de nacht van de zinderende zomers. Van 12 uur nachts ja. tot 7 uur s morgens. Goed. En dan uh, zaterdag bij nummer 12 op het strand. Heerlijke, lekkere muziek. Uh, tot vanaf een uur of vier. En wellicht misschien hopelijk live op de radio. Ja, we, daar zijn we mee bezig. En dan uh, heb ik gezegd: kijk, het lukt het niet en het lukt het de volgende keer wel. Het is nu al een beetje kort dag ja. eh, om dat allemaal te realiseren. Je moet mensen mobiliseren. en uh, nee, Je weet zelf hoe het allemaal werkt, wat erbij komt kijken. En dan uh, heb ik gezegd: we wachten dat gewoon eventjes af. En dan wordt het een, uh, een live-uitzending. met ons onder het Dan de radio. Ik zal de installatie wel wat harder zetten. Ja, Doe do, do dat, Willem. Ja. Oké, okay, zeg. Uh, ja. Verder nog nieuws? Eh, uh, nou ja, ik, ik hoop soms nog even een paar uurtjes te slapen. Want ik zit tenslotte in, in mijn nachtdienst. En speciaal voor jullie ben ik eruit gegaan. Nou. Dan zouden we zeggen. Uh, good night, sweetheart, good night. Oh. Uh, thank, you, thank you, my love. Dag Willem. Dag Willem. Hoi, hoi. En werk hè. Hoi, hoi, hoi. Dat was uh, collega Willem Bruis. Ja, de Nacht van de Zinder in de Zomer gaat eraan komen bij CFM. Lekker luisteren, hè, de hele nacht lang. En hier is Omi en de cheerleader. En de cheerleader. Verkeersupdate. Ja, want uh, vanwege de storm was uh, sowieso, uh, sowieso sowieso zowel uh, op de Zandvoortslaan als op de Zeeweg verkeershinder, uh, Albert-Jan. Ja, maar al is nog even uh, de brandweer is, is zoals gezegd erg druk met meldingen over de storm. Bel 112 alleen voor levensbedreigende noodgevallen. Dat even vooraf. Uh, en een bericht van uh, een Twitterbericht van de politie van de Zandvoort, de Zeeweg. Vooralsnog in beide richtingen, richtingen vrijgegeven. Wel veel hinder van afge afgewaaide takken. Maar in ieder geval, Zandvoort is weer bereikbaar. Kijk, en dat is uh, goed nieuws. ZFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, de, van, uh, van de verkeersinfo schakelen we gewoon meteen over naar uh, Hongarije. de Formule 1. We gaan even naar Hongarije. Ja, live vanuit Hongarije. Hallo oh, Albert <laughs> Ja, die had hij ook nog van ons te goed. De, ja. de, de uitslag van de kwalificatie en uh, de, de, de opstelling van uh, morgen om twee uur... De, uh, de, de race van de Formule 1 in Hongarije op de Hungaro-ring. Nou, uh, vanaf Paul, zal, het zal u niet verbazen, start Lewis Hamilton... gevolgd door zijn maatje Nico Rosberg op drie. Sebastian Vettel, dus Ferrari wederom bij de eerste drie. Gevolgd door Daniel Ricciardo op vier en Kimi Raikkonen op vijf. Op de zesde plek vinden we Valérie Bottas. En op zeven, Daniel Kiat. Op acht, Verlimpa Massa. En op negen. Daar was die. Ja. Daar is die. Max Verstappen. En op tien, Roland Grosjean. Goed, Hamilton van Pool. Negen uh, uh, van Pool. En Verstappen vanaf negen. Morgen vanaf twee uur live te volgen op de diverse sportkanalen, dan wel op de BBC. En wij gaan hem uiteraard volgen, die race. En hier is een uh, plaat die we speciaal even voor Jimmy gaan, uh, gaan draaien. Hij zou vast wel weer aan het uh, luisteren zijn. En gisteravond stond hij ook weer keihard hoor, deze single. Een gouden van Norman Creambaum. Hier is Spirit in the Sky.